Dit is Jeroen Chapkema met het NOS Journaal. Het KNMI heeft voor vanaf middernacht tot morgenmiddag 12 uur code oranje afgegeven in verband met gladheid. Rijkswaterstaat roept weggebruikers op ook morgenochtend niet de weg op te gaan. Het treinverkeer van Arriva en NS werd in de loop van de dag in het hele land stilgelegd. De NS verwacht morgenochtend op kleine schaal weer te gaan rijden. Een aanzienlijk aantal basisscholen, verspreid over het hele land... blijft morgen gesloten vanwege het winterweer. Ze mochten morgen net weer open na de lockdown. Verder blijft een aantal zittingslocaties in het noorden dicht. Zaken in Arnhem, Leeuwarden en Zwolle gaan niet door. En veel kranten als de Volkskrant, NRC, De Telegraaf, het AD... en veel regiobladen worden morgen niet bezorgd bij abonnees. De GGD wil morgen wel voor zover mogelijk alle test- en vaccinatielocaties heropenen. Mensen met een afspraak worden gebeld als hun test of vaccinatie niet doorgaat. Wie dat wil kan zijn afspraak telefonisch verzetten.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 De meeste erkenning kreeg Scholz voor zijn rol bij het sluiten van het eerste verdrag met de Sovjet-Unie in 1987 om het aantal kernwapens te beperken. Scholz is 100 jaar geworden. Het weer op veel plaatsen sneeuwt het nog. Vannacht blijft het af en toe sneeuwen bij min 5 tot min 8 graden. Ook morgen bewolkt met af en toe wat sneeuw, vooral in het midden en zuiden. Later wordt het droger. De maximale liggen morgen tussen min 3 en min 6 graden. De nachten worden de komende tijd nog wat kouder. Dit was het NOS Journaal.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 Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1424 hier op ZFM. We gaan beginnen met weer een stukje wereldmuziek. Daar, uh, daar zijn we het vorige uur mee begonnen. En nu is het uh, Rhapsodia, Rhapsodia Cubana. Daar uh, gaan we mee beginnen van het uh, label Arc Music. Dan onze goede vrienden uit Italië, Gio Arie. En het laatste nieuwe album wat we in deze show gaan draaien. Uh, en deze heet uh, Oceanic Breath. Ja... Dan hebben we natuurlijk uh, weer de nodige mantra's en um, we sluiten af... Oh nee, een album waar ik nog even met Jolien terug, terug um, naartoe wil. Dat is Wings of Samsara. Dat is van Ricky Key en uh, Wouter Kellerman. Um, een heel mooi album. Uh, dan gaan we terug in de tijd naar 2014, 2013... Daar zitten we inmiddels al een beetje in die overgang. Uh, en dat was destijds was dat uh, toch wel een klappertje hoor. Een echte hit zal ik maar zeggen. Dan een beetje vreemde eten in de band. Wat destijds ook bij Arc Music zat. Dat is Sao Patrol uh, Met Early Years. Dat is dit album. Ik dacht dat ik maar één album had van ze. Maar het zijn er toch uh, blijkbaar twee. En uh, dat zijn uh, vier heren. Een band dus. Met... Uh, met... Uh, en, hoe heet dat nou? Uh, in ieder geval elektrische gitaar. En uh, nou ja, laat je verrassen. Ik ben het even kwijt. Uh, hoe dat instrument ook weer, heet. Maar dat geeft niet. Sao Patrol. Pietselradio.info Daar vind je alles terug. Veel luister plezier.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 Crystal art thank you for listening to peaceful radio please visit my website at bit.ly.com slash cmuse